6 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De NS heeft de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda gesommeerd alle Vira-treinen op te halen en weer mee te nemen naar Italië. Een brief hierover is vrijdag verstuurd. De 16 hoge snelheidstreinen staan in Amsterdam op een terrein dat volgens de NS hard nodig is voor ander materieel. Ruim anderhalf jaar na de ramp met de Costa Concordia zijn bergers zojuist begonnen met het opzetten van het gekapseisde cruise schip. De hele operatie voor de Italiaanse kust zal naar verwachting 10 tot 12 uur duren. De berging is niet zonder risico. Het verroeste schip zou kunnen breken als het in beweging wordt gebracht.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 Het VN-rapport over de vermoedelijke gifgasaanval op een buitenwijk van Damaskus is klaar. Later vandaag zal het rapport door VN-baas Ban ki Moon worden voorgelegd aan de Veiligheidsraad. Het inspectieteam heeft onderzocht of er bij de aanval in augustus gifgas is gebruikt en zo ja welk gifgas. De inspecteurs mochten niet onderzoeken wie er achter de gifgasaanval zat. Het weer vandaag schijnt de zon van tijd tot tijd, maar er kunnen ook buien vallen, vooral in het Noordwesten. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 11 september. Goedemorgen. De coalitiepartijen zien veel de positieve effecten van alle bezuinigingen. U hoorde dat zojuist. De burger moet daarop nog heel even wachten. Joost Vullings in Den Haag heeft de cijfers. En econoom Ivo Arnold geeft commentaar op de prognose van het CPB. Natuurlijk ook de oppositie in onze uitzending. Emiel Roemer van de SP en Sibrand Buma van het CDA. Ze zullen reageren. En dat doet ook Ton Heerts van de FNV. En Mark-Robin Visser heeft slecht nieuws voor twee keer modaal. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Gezinnen met kinderen op de middelbare school... gaan er de komende jaren fors op achteruit. Uit berekeningen die we vandaag hebben gekregen... moeten die gezinnen rekening houden met een daling van hun inkomen... besteedbaar inkomen tot wel 6%. De NS, u hoort dat net, wil af van de Vira's. En wel onmiddellijk. De spoorwegen geven zo dadelijk om half zeven toelichting. En het VN-rapport over de gifgasaanval in Syrië is klaar. Daar hoort u Wessel de Jong en Coco Lijn over. We zijn bij de berging van de Costa Concordia. En we bellen ook nog even met golfer Joost Luiten. En dan hebben we ook nog muziek vanochtend. Nee. U hoort het al van het radio-internaal nee. van de Doobie Brothers. Een over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Hogere werkloosheid en een begrotingstekort van 3,3 procent. Cijfers over de werkloosheid, de economie en het begrotingstekort... kwamen gisteren, 15 september, naar buiten. Koopkracht daalt gemiddeld met een half procent. Economisch en journalist Mathijs Bouwman ziet het glas als halfvol.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 Het wordt in Italië een mega-bergingsoperatie. Ruim anderhalf jaar na de ramp met de Costa Concordia gaan bergers het cruiseschip nu recht trekken. Het bergingbedrijf zegt dat ze hebben geprobeerd om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. We are trying to minimize the impact uh, and we are sure that it will be kept to the minimum. My personal feeling, honestly, I feel calm. I feel that we have done everything it was possible. De hele operatie moet zo'n 10 tot 12 uur gaan duren, werken 500 mensen aan mee. Bij de ramp kwamen vorig jaar 32 mensen om het leven. Twee slachtoffers zijn nooit gevonden, mogelijk liggen hun lichamen nog in het wrak. Het akkoord van Rusland en de Verenigde Staten over Syrië moet een les zijn voor Iran. Dat zei de Amerikaanse president Obama gisteren in een interview. Hij hoopt dat de Iraniërs inzien dat wapenkwesties diplomatiek op te lossen zijn. My suspicion is that the Iranians recognize they, they shouldn't draw a lesson that we haven't struck uh, to think we won't strike Iran. On the other hand, what it, what they should draw from this lesson is that there is the potential of resolving these issues diplomatically. Iran en Westerse landen overleggen al jaren over het nucleaire programma van Teheran. Obama zei ook dat Iran nu niet moet denken... dat de voorkeur voor diplomatieke oplossingen betekent... dat er sowieso geen militaire actie zal worden ondernomen. Acteur Pierre Bokma kreeg gisteren tijdens het gala van het Nederlandse Theater... een Louis d'Or voor zijn hoofdrol in De Verleiders. De Casanova's van de vastgoedfraude. Hij nam de belangrijkste toneelprijs in ontvangst... maar verbloemde niet dat prijzen hem eigenlijk vrij weinig doen. Ik vind hem prachtig, ik ben de vorige kwijtgeraakt. <zien> Actrice Halina Rijn kreeg de Theo voor haar rol als Nora van de toneelgroep Amsterdam. Zometeen een uitgebreide reportage... met interviews met Bokma en Rijn. Dan naar Mexico, daar zijn zeker 24 mensen omgekomen... door de orkaan Ingrid en de tropische storm Manuel... Alle regen van de afgelopen dagen veroorzaakt aan twee kusten grote wateroverlast met overstroming en aardverschuivingen. Deze inwoners van een stad in New Mexico zagen het water nog nooit zo hoog. This is really like situatie in a lifetime type situation that I know about. Since I live here it's never been that high before. Yeah, it looks crazy, exciting, more exciting because it's never happened before. De westkust van Mexico wordt geteisterd door de tropische storm Manuel. De oostkust kampt dus met orkaan Ingrid. Die bereikt naar verwachting deze ochtend het vasteland. Zeker 5000 mensen hebben hun huis inmiddels verlaten. En dan de nachtmerrie voor iedere presentator. Een nieuwslezer. Een naam die zo moeilijk is dat je hem niet krijgt uitgesproken. Een Hawaiianse vrouw die weigert haar achternaam van 35 letters voor haar identiteitsbewijs in te korten. stelde deze lezer van BBC voor, dan ook voor. Een uitdaging, maar ik krijg het voor elkaar, tweemaal zelfs. Janice Kani Kukukahihulie Kahana's traditional Hawaiian name comes from her late husband, said she would never consider using a shortened version because she loved the Polynesian culture. Moskei Hani Kukukahihulie Kahana also rejected suggestions huh. that she could use her maiden name. Nou, wow. Heel knap. Hè? <laughs> He? Indrukwekkend. Ja, doe maar. Nee. nee. Janice Genesis, zo is dat. Twaalf minuten over zes. We kijken voor u in de kranten. Daar zien we rood. Rood op de voorpagina van de Volkskrant. Alleen maar minnen in 2014 schrijft de krant vanochtend. De extra bezuinigingen, aan 6 miljard euro van het kabinet Rutte, twee ondermijnen de economische groei en de koopkracht en laten de werkloosheid stijgen en leveren ook nog eens ruzie met Brussel op. Zit geen enkel lichtpuntje in de cijferbrij. Al dus Volkskrant vanochtend optimistisch. De Telegraaf: gemiddelde koopkracht volgend jaar omlaag. Gepensioneerden erop achteruit. Maar... Maar, kop is wel positief in de telegraaf. Werkenden ontzien. Wie geen werk heeft, krijgt volgend jaar een hogere, nog legere portemonnee. Koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerde dalen hebben gezegd. Eh, mensen met een baan, die houden gemiddeld evenveel over te besteden. De FD heeft een geheim rapport in handen... over de gemeente Land, dus bij Rotterdam... Gemeente verliest namelijk een kwart miljard euro, een hoop geld. Rotterdamse buurgemeente van Rotterdam stevend af op een verlies van minstens 233 miljoen en vermoedelijk 286 miljoen in de exploitatie van bouwgrond. Dat blijkt uit een geheim rapport in handen van deze krant. Dat snap ik alleen even niet waar hoe ze aan. Ja, nu snap ik het. Kwart miljard euro dus in het FD. De opent niet met geld, maar met het verleden. Den Haag wist van executies in Indië, zegt de krant. Hooggeplaatste Nederlandse politieke figuren... waren al van de standrechtelijke executies in Nederlands-Indië op de hoogte... toen die militaire operaties nog in volle gang waren. Toenmalig minister-president Beel wist op 1 februari 1947... van de methode Westerling, waarbij burgers standrechtelijk werden geëxecuteerd. Het AD opent met een verhaal over een nieuwe, oudere partij. En die heet opa Opa aast op zetel in gemeenteraad. Honderdduizenden ouderen kunnen volgend jaar... ook lokaal op een seniorenpartij stemmen. De Ouderenbeweging Ouderenpolitiek Actief, vandaar Opa... gaat in ongeveer twintig steden meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe partij overweegt ook deelname aan de Tweede Kamerverkiezing. En voor op de krant zie jij nog een foto? Ja, ja, ja, ja Joost Luijten. Sportheld staat op de voorpagina van het AD. Ja, die staat ook heel groot voor op Telesport. Het sportgedeelte van de Telegraaf. Daaronder al snel een van zijn sponsors, Die daar een leuke advertentie heeft neergezet. Of feliciteert in ieder geval. Op de foto zien wij Luiten die de cup kust. Sprookje van Luiten staat eronder. Elke werkdag bakreboorte. Met het NOS Radio 1 journaal. I get tired and upset. And I'm trying to care a less.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 Object. And I like to tiptoe around the tiff going down the bottom. doet Little met uh, Pack Up. Gaan nou, we naar mark Robin Visser. Mark-Robbie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je gaat het ja. net al aan. Je hebt slecht nieuws vanochtend. Laat dat goede maar weg. Ja. Ik kan er niks aan doen. Volgens mij gaan we een rotweek tegemoet, Marcel. Echt, maar wat... Alleen maar... hou ik helemaal niet van. Maar nee. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, het moet. We moeten er doorheen. We hebben ze even wat laten doorrekenen. Ja, ik heb het niet nagerekend hoor. Want ik ben niet zo'n rekenwonder. Maar zo is even wat... ...maatregelen en wat voor consequenties dat uh, voor bepaalde mensen heeft. Uh, bijvoorbeeld, wat dacht je van de afschaffing van de school, gratis schoolboeken? Uh, verlaging van de kinderbijslag, nou ja, dat soort dingen. Hoe tel je dat allemaal op? Daar zijn gewoon mensen die daar heel veel verstand van hebben... ...die dat heel goed kunnen en zo hebben wij de vakbond MHP gevraagd. Reken dat nou eens door, wat we nu weten, wat voor gevolgen dat heeft. En daar komt uit dat vooral gezinnen met uh, kinderen op de middelbare school... dat die er de komende jaren fors op achteruit gaan. Uh, een meest extreme cijfer, heb ik gezien... is wel een achteruitgang in besteedbaar inkomen tot 6%. Doe. En dat geldt dan voor alleenverdieners met kinderen tussen de 12 en 17. En die alleenverdiener die verdient dan twee keer uh, modaal 6%. Dat is dus bijna 2500 euro minder. Komt dus nogmaals door die schoolboeken, minder kinderbijslag en ook andere belastingmaatregelen die in die rekensommen zijn, zijn meegenomen. Ja, wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Ik, uh, ik ben heel benieuwd naar reacties van, uh, van luisteraars. Ik heb zojuist al een weblog op uh, nos.nl uh, geschreven. Uh, hoe ervaart u tot nu toe? Waar loop je tegenaan? Ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan me dat uh, niet vanuit mijn eigen uh, praktijk uh, kan ik erover meepraten. We gaan straks in ieder geval praten met de man die de rekensommen heeft gemaakt van de MHP. Dat is Nick van Holstein. Daar kunnen we vragen aan stellen. En uh, ik ben vanochtend op bezoek in Almere bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Dat is een grote overkoepelende organisatie voor middelbaar onderwijs. En daarvoor komt uh, Michiel Jongenwaard hier naartoe. Kunnen we ook vragen aan stellen. Dus heeft u opmerkingen, vragen? Hoe gaat het tot nu toe met uw kinderen op de middelbare school? Is het allemaal nog te betalen? Heeft u tips, oplossingen, dat soort dingen? Heel graag, want uh, we zullen ze hard nodig hebben. Nou, dan ga ik ook nog even een oproepje doen, Mark Robin. U kunt ook reageren ja. via Twitter, via het La Radio. Dan geef ik het netjes door in de uitzending aan Mark Robin. Of ga even naar zijn blog, hij noemde dat al eventjes. Dan surft hij naar nos.nl. Um, via radio komt hij dan terecht, bij het Radio 1 Journaal. Ik zal ook een linkje plaatsen. Vijftig jaar geleden pleegden blanke racisten een bomaanslag in Birmingham... in de Amerikaanse staat Alabama. De bom ging af bij een kerk en vier jonge meisjes kwamen om het leven. De aanslag was een keerpunt in de strijd om gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. En gisteren werd die aanslag herdacht. In 1963 de 16 e Street Baptist Church was bombed. The bell was saved to help celebrate Dr. King's legacy and this day let freedom ring. Deze klok komt uit de Baptistenkerk aan de 16e straat in Birmingham waar de bom afging op zondagochtend. De klok wordt een maand geleden nog geluid... bij de herdenking in Washington... van Martin Luther King's beroemde woorden... I have a dream. Obama in zijn herdenkingsspeech... noemt de vier meisjes. Die stierven vlak voordat de zondagsschool begon. Condoleezza Rice, die in Birmingham opgroeide... herinnert het zich nog goed. Ik kan het zo goed herinneren... We Waarop weg naar de kerk. Mijn vader was dominee en mijn moeder leidde het koor, zegt de voormalig veiligheidsadviseur en minister van buitenlandse zaken van president Bush. We a bomb had in in Het was meteen duidelijk dat het een bom was, want dat gebeurde wel vaker in die tijd in Birmingham. So it was a very sad and in many ways terrifying day for our community. Kort na de bomaanslag wordt Martin Luther King ontvangen door president Kennedy. Die had een jaar eerder geheime bandapparatuur geplaatst. Opgenomen is dus ook het gesprek met de dominee... die dan grote landelijke bekendheid heeft gekregen met zijn speech. King beklaagt zich over de vele racistische bomaanslagen in het zuiden... waarvan nooit een dader wordt opgepakt. Bij deze aanslag loopt dat dus anders... Na de moord op de vier meisjes is er een grens bereikt bij de zwarte gemeenschap, zo waarschuwt King de president. Kennedy antwoordt niet. Maar komt wel in actie met wetten. Sarah Collins ligt dan in het ziekenhuis. Zwaar gewond. Ze heeft een oog verloren bij de aanslag. Zij overleeft de aanslag, maar haar zus niet. Ik bezoek met haar de kerk. Hier lag dus het dynamiet vertelt ze. Die vier meisjes die stonden aan deze kant. En ik stond aan de andere kant. Vandaar dat ik het heb overleefd. Ik nice for them to get the gold medal, but I would rather for them to have found location. Ze is blij dat haar zus onlangs een gouden medaille van Obama heeft gekregen. Maar nog liever zou ze haar lichaam terugvinden. Toen Collins onlangs haar zus wilde herbegraven... bleek het graf geschonden. En dat doet haar nu misschien wel het meeste pijn. Dat is onze correspondent Wessel de Jong. Hij was in Birmingham in Alabama. Gisteravond zijn de toneelprijzen uitgereikt. Je hoorde het al eventjes in het uh, nieuws. Uitrijk in de Schouwburg van Amsterdam. Halina Rijn kreeg een Theodor voor haar rol in Nora. En de Louis-Door was voor acteur Pierre Bokma... voor zijn rol in het stuk De Verleiders.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 Niet de lat living apart together-theorie, maar de lat-theorie. Net hoger, hoger, hoger, Hoogspringen en hoog hoogspringen, u kent het wel. Maar wat is het dan? Want ieder mens heeft een bevestiging nodig, hè? U... Dat krijg je, nee, dat krijg je per voorstelling. Dat krijg je uh, tijdens het spelen. En het heeft, dat deze prijs is een conclusie daarvan. Dat is fantastisch. That's it.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 Dus dat uh, vind ik heel erg spannend. Dat, dat ik... gaat nu gebeuren. Je ja. wordt vereeuwigd in deze Schauburger. Ja, dus dat vind ik fantastisch. Romantisch ook. Ja. Halina Rijn zei dat tegen Colette van Nuenen. Die ook trouwens met die andere winnaar, Pierre Bokma, sprak. U hoorde dat. Het NLS Radio 1-journal. Triomf voor golfer Joost Luiten. Hij won het golftoernooi. Het KLM open. In Zandvoort won die na de play-off van de Spanjaard Miguel Ángel Jiménez. Volgens Luiten was het vooral op het eind een mentale strijd. Er is zoveel omheen. Er is zoveel afleiding en aandacht en, en, en dingetjes eromheen. En daar moet je voor afsluiten. Die moet je kunnen accepteren. Ik heb me, ik heb me de hele week, heb ik, dat is denk ik mijn winst geweest. Daar heb ik me nergens aan geërgerd. En uh, dat is de winst geweest deze week. De zegen van Luiten maakt uh, uiteraard ook de coach Phil Allen erg blij. Hij spreekt over een uh, mooie happening voor het Nederlandse golf. Het kan niet beter dan dit komen. Dit is echt uh, voor het Nederlands golf een hele grote, uh, ja, een hele grote happening. Je laat te zien wat uh, we hebben gezegd aan het begin van Joost's carrière. Hij gaat zeker doorbraak maken. Ik denk hij heeft laten zien dat nou, hij, kan, uh, hij kan nu zeker uh, golf kan met, met de Big Boys. Playoff te winnen tegen Jiménez, dat zegt uh, heel veel. Eerste playoff overwinning ooit zo uh, geweldig. Nou, maar naar het voetbal. In de Eredivisie is Herenveen naar de derde plaats gestegen. FC Groningen werd in de derby van het Noorden met 4-2 verslagen. De wedstrijden in het Abelenza-stadion zijn dit seizoen een spektakel. De trainer Marco van Bosten geniet daarvan. Het is tot nu toe elke keer wel een uh, enorm spektakel geweest. AZ thuis, Ajax thuis, uh, Heracles de verkeerde kant op. Nu weer tegen Groningen.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 Feyenoord liet gisteren dure punten liggen. Deden ze in Nijmegen tegen NEC werd het 3-3. NAC boekte de eerste overwinning van het seizoen. Deden ze uit bij Roda, wonnen ze met 1-5. AZ tegen Goa de Eagles werd 3-0. en Utrecht won thuis met 2-1 van RKC. Pek Zwolle blijft koploper in de Eredivisie... ondanks de nederlaag afgelopen zaterdag tegen Ajax. Christopher Horner heeft de Ronde van Spanje gewonnen. 42-jarige Amerikaan had voor de slotetappe... een voorsprong van 37 seconden op de Italiaan Vincenzo Nibali. Die voorsprong kwam gisteren tijdens de laatste etappe niet meer in gevaar. Michael Matthews won de laatste etappe van de Vuelta... tijdens de Massasprint. En Peter Sagan heeft de Grand Prix van Montreal in de wacht gesleept. De Slovaak fietste in het laatste rondje van 12 kilometer weg uit de kopgroep. Kon niet meer worden achterhaald. De Nederlander Robert Geesink koos in de slotfase twee keer de aanval... maar slaagde er niet in om een gat te slaan. Windsurfer Dorian van Rijsselberg heeft goud veroverd... bij het test-event in Santander, op de locatie waar volgend jaar WK wordt gehouden. Zegevierde de Olympisch kampioen met overmacht in de RSX-klasse. Door gebrek aan wind gingen de afsluitende races op zondag niet door. Franse wereldkampioen Julien Bontemps eindigde als tweede... de Brit Nick Dempsey als derde. Tot zover de sport. Na half zeven. Ansaldo Breda moet zijn VIRA-trein komen ophalen uit Nederland. En de NS legt uit. Waarom? Bij ons. Dit is Radio 1. Hoort u ook al in het NOS-journaal. Hier is Dorold Megens. Goedemorgen. Wil ik me even uitleggen, ja. Ja. De NS heeft de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda... inderdaad gesommeerd al die treinen op te halen... en weer mee te nemen naar Italië. Daarover is vrijdag een brief gestuurd door de spoorwegen. De 16 hoge snelheidstreinen staan in Amsterdam op een terrein... dat volgens de NS hard nodig is voor ander materieel. Nader uitleg zo meteen van de woordvoerder van de NS. De regeringspartijen VVD en PVDA zien veel positieve signalen... in de prognose van het Centraal Planbureau voor volgend jaar. Wel ben nadrukken de twee partijen dat 2014 nog een moeilijk jaar wordt. Volgens de PvdA kruipt de economie uit het dal en de VVD ziet in de cijfers bewijs dat de maatregelen van het kabinet goed uitpakken. De oppositie reageert negatief op de cijfers. Voor de Italiaanse kust wordt vandaag geprobeerd het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia rechtop op te zetten. Die hele operatie gaat naar verwachting 10 tot 12 uur duren. Berging is niet zonder risico, het verroeste schip zou kunnen breken. En de voormalige minister van Financiën Summers heeft zich teruggetrokken als kandidaat-voorzitter van de FED. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken Dat is een van de favorieten voor de opvolging van Ben Bernanke. Maar Summers vreest een moeizame benoemingsprocedure. Daar heeft hij geen zin in en daarom trekt hij zich terug. Het weer nog van tijd tot tijd zon, maar ook buien. Vooral in het noordwesten van het land. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het uh, start van de dag met de fiets, vooral bij Rotterdam. Uh, weinig bijzonderheden te melden, maar de langste files komt u tegen... op de A7 vanaf Hoorn naar Amsterdam, bij de afritweide 7 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen Rotterdam-IJsselmond en Knoopun-Faanplein over 5 kilometer. Goed. Kees, we spreken je zo dadelijk weer. Tot later. Tot later. Frankrijk wil snel een stemming in de Veiligheidsraad over Syrië. We gaan het hebben straks over de twee orkanen die Mexico bedreigen. Blijf luisteren.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 Heeft het gehoord, alle Vira-treinen moeten zo snel mogelijk terug naar Italië. Heeft de NS gesommeerd in een brief van de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda. Van de NS, Erik Trinthamer, Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Trinthamer, juridische strijd over de verantwoordelijkheid voor alle problemen is nog in volle gang. Uh, waarom wilt u er zo snel mogelijk vanaf nu? We hebben deze ruimte hard nodig om plaats te maken voor ander materieel. Dat is een hele simpele verklaring voor dit. Ja. Maar is het, is het wel een, een handige zet dan in... terwijl die juridische strijd dus nog gaande is? Het is een volgende stap in het, uh, in het juridisch proces. We hebben het contract opgezegd uh, eind augustus. En nu is ook het moment gekomen om als alweer dat te vragen... met klem te vragen om de treinen daar weg te halen. En dat hoort bij dit proces. Hm. Ja, had u ze wel moeten laten komen, hè, is dan de vraag. Nou, Eén ding is nu zeker, we willen er nu zo snel mogelijk vanaf. Deze ruimte hebben we hard nodig. We hebben het contract opgezegd. En, en daarmee uh, direct een financiële claim bij Ansaldo Breda neergelegd... om het bedrag wat wij voor deze treinen betaald hebben... en ook de kosten die we gemaakt hebben in de, het aanloopproces... en tijdens het gebruik van deze treinen, om dat bij Ansaldo Breda uh, te verhalen. Ja, u, u voert de druk ook op, hè? richting uh, Ansaldo Breda, op deze manier. Ja, ja, ook dat is iets wat bij zo'n proces als dit hoort... Ja, dan hoort dit erbij. U geeft hiermee aan dat u dat definitief vanaf wil... en zo ook nee, dat... zeker niet terug wil. Absoluut. Definitief er vanaf. Een enkele reis terug naar Italië. En geld terug graag, begrijp ik. Ja. Hoeveel inmiddels? Um, we hebben ongeveer 200 miljoen voor de treinen betaald... maar daarbovenop komen nog een behoorlijk aantal kosten van inhuur van materieel... inhuur van extra personeel om uh, de beginproblemen op te lossen. Dus uh, dat bedrag zal wel iets hoger worden dan die 200 miljoen die we alleen voor de treinen al betaald hebben. En u wilt zeker geen kosten meer maken voor het terugvervoeren van die treinen. Stelt u er ook een, een ultimatum aan, een datum? Ja, dat, dat is er. Maar voorlopig wachten wij nu eerst op een reactie van hen. En die, die verwachten wij vrij spoedig. Oké. Okay. Nou, ik kan hem wel voor u uitschetsen. Ongeveer zal dat, denk ik, zijn, vermoed ik zo... maar dat Ansaldo Breda zegt, deze treinen uh, gaan wij niet ophalen... want die zijn van u. Wie heeft ze besteld en afgenomen... Laten we daar nog even niet op vooruit lopen. Eén ding is zeker, zij zijn hun contractoplichting niet nagekomen. En dat is voor ons een reden geweest, samen met NMBS, om het contract op te zeggen. Ja, begrijp ik. Ik snap ook uh, dat het een beetje spitshoede loopt voor u is in deze kwestie. Wat, wat, u heeft dit vast ook bedacht. Uh, wat gaat u doen als Anseldo Breda die treinen niet op komt halen? Ja, uh, ook daar wil ik nog niet op vooruit lopen. Ook dat is een onderdeel van de juridische afwikkeling. Wij verwachten van hun een antwoord. Dat zullen we ongetwijfeld ook krijgen. En uh, dat is even waar we nu op wachten. En verwacht u dat het vanmiddag om twee uur al... want dan komt er ook een persconferentie van Ansaldo Breda... u dacht, we doen dat vandaag, dan kunnen ze gelijk reageren? Dat, uh, dat is uh, zeker iets wat door mijn hoofd geschoten is... dus wellicht dat ze vanmiddag om twee uur inderdaad reageren. Dan horen wij daar graag weer van, meneer Trindhamer. Uiteraard. Hartelijk dank dat u het even wilde toelichten vanochtend. En Mexico, hè? we hebben het u beloofd. Het is orkaanseizoen daar, um, waar ze op dat gebied wel wat gewend zijn trouwens. Maar ja, nu dreigt een wel heel ongebruikelijke situatie. Want Mexico zit in de tang tussen aan de ene kant orkaan Ingrid, die vanuit het noorden nadert, en Manuel, die in het zuiden over het land raast. We gaan naar correspondent Kees Zoon in Mexico. Kees, hoe is de situatie op dit moment? Uh, ja, Manuel is, uh, is inmiddels geland uh, enkele uren geleden. Het dodental staat op dit moment op 24, maar dat zal ongetwijfeld behoorlijk oplopen. Het is nu laat in de avond en het is donker. En letterlijk honderden dorpen zijn geïsoleerd geraakt. Niet alleen door de overstromingen, maar vooral ook omdat wegen geblokkeerd zijn door aardverschuivingen. De noodtoestand is afgekondigd in tien verschillende staten en dat is dus een heel groot gebied. Ja, dat uh, klinkt niet best, Kees. Welke van de twee is het gevaarlijkst? Nou, de gevaarlijkste uh, lijkt uh, Ingrid. Dat is ook een echte uh, volwassen orkaan. Uh, Manuel had uh, slechts de status van een, van een tropische storm. Uh, Ingrid die trekt uh, parallel aan de kust... Uh, en uh, wordt verwacht uh, vanavond om 8 uur Nederlandse tijd... aan land te gaan in Tamalipas. Nou, in die staat uh, voor de kust daar... ...wemelt uh, van de olieplatforms. En die komen dus allemaal in de gevarenzone. Uh, Pemax, het staatsoliebedrijf, heeft uh, net laten weten dat de platforms ontruimd zijn. En dat uh, ook een, het grootste deel van de olieputten voor, het, voor de zekerheid worden afgesloten. Maar Tamolipas, dat grenst aan uh, Texas. En ja, dat is hetzelfde verhaal, ook voor de kust van Texas uh, staat het vol met, uh, met, met olieplatforms. En het is heel waarschijnlijk dat Texas uh, ook een flinke tik meekrijgt. Hey Kees, we zeiden net al eventjes, Mexico is wel wat gewend. Maar dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Hoe hebben ze zich voorbereid op deze twee orkanen? Ja, het is een beetje onverwacht gekomen. Ik denk dat ze niet echt erop gerekend hadden. dat met name Manuel uh, zo sterk het land inwaarts zou trekken. Hè? Het is voor het eerst dat er echt twee van dergelijke. Uh, ...stormen tegelijkertijd uh, op Mexico af zijn gekomen... Hè? Aan, aan, ...aan de, de, de noordkant uh, de Caribische Zee en aan de andere kant de Stille oceaan En als je ook de weerkaarten ziet, die twee... ...die raken elkaar bijna, nou, dat is natuurlijk uniek. En het, uh, dat betekent dat uh, ja, een, echt een heel groot deel van dit land uh, in, een, in een noodtoestand uh, zit... En dat uitgerekend op de Nationale Feestdag. Want dat is het vandaag. Het is vandaag onafhankelijkheidsdag. Ja, nou, dat is weinig feestelijk, Kees. Dankjewel. Duikers op Texel zijn ervan overtuigd. Wat daar is gevonden op de zeebodem is heel bijzonder. U hoort daar zo meer over. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We nemen u eerst nog even mee naar Syrië. Moeten we wel via Frankrijk, want als het aan het Franse president Hollande ligt... komt er nog deze week een stemming in de VN-veiligheidsraad... over ontmanteling van het chemische wapenarsenaal in Syrië. De president zei dat in een televisieinterview gisteravond. Hij benadrukte dat in die resolutie ook de mogelijkheid van sancties... moeten worden opgenomen, mocht het regime van Assad zich er niet aan houden. Mevrouw, monsieur, bonsoir. Een edition speciaal van het journal van 20 h de TF1 soir, puisque de president de la Republiek ons geeft een interview exceptiel. François Hollande zit al weken in een lastig pakket. Eerst moest hij een eventuele militaire interventie in Syrië rechtvaardigen, terwijl de publieke opinie tegen was. En toen vervolgens de Britten en de Amerikanen afzagen van een gewapend optreden, kreeg Hollande de kritiek dat hij te veel aan de hand van Washington loopt. Zoals gistermiddag bijvoorbeeld van Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National. François Hollande caché un belliciste aussi zélé. Plus soumis encore à Obama que Tony Blair en son temps à George Bush. François Hollande loopt nog meer aan de leiband bij Obama, bij Le Pen dan Tony Blair destijds bij George W. Bush. De Pence Front National dat toch al in de peilingen stijgt... vanwege de onvrede over Hollande. Ook buiten Frankrijk, notabene in Amerika... vinden sommigen dat Hollande in een lastige positie is terechtgekomen. Hollande's in de invloedrijke senator John McCain zegt dat Hollande in een lastige positie terecht is gekomen door het uitblijven van een militaire interventie. En tegen die achtergrond werd Hollande gisteravond ondervraagd. De president probeerde zijn toehoorders te overtuigen van de noodzaak van een eventueel militair ingrijpen. Het la de grave tragedie van het begin van XXIe siècle. 120.000 morts. De mooie van de populatie is 2 miljoen Wat op dit moment in Syrië gebeurt, is de grootste tragedie van het begin van de 21ste eeuw, zegt Hollande. Met meer dan 100.000 doden en meer dan 2 miljoen vluchtelingen was het nodig om na de gifgasaanval iets te doen. U zei we moeten Bashar straffen. Hebt u geen spijt van die woorden? U heeft zelfs gezegd dat Bashar al-Assad het moet puneren. U neemt deze term niet, van de verandering van de situatie. S'il n'y reactie? Alors, qui se passé? Et donc à gazer la Als we Assad niet hadden gedreigd met een militaire ingrijp... dan was hij gewoon doorgegaan met het vergassen van zijn eigen volk, zegt Hollande. En militaire dreiging blijft dus wat Frankrijk betreft op tafel. Maar nu is de volgende stap eerst een resolutie van de Veiligheidsraad... opdat het ontmantelen van de chemische wapens zwart op wit komt te staan. Et donc, la ...een door Frankrijk opgestelde VN-resolutie... ...met daarin sancties als Assad er zich niet aan houdt. Daar maakt Hollande zich sterk voor. En op die manier kan zijn land een belangrijke rol blijven spelen... ...in de Syrië-crisis. Haast is geboden. Vanochtend al ontvangt Hollande in Parijs... ...Amerikaanse en Britse ministers van buitenlandse zaken... ...op dat zo snel mogelijk over de resolutie gestemd kan worden. En ditmaal een Russisch en een Chinees ja. En we mogen deze resolutie voor einde van de week Nou, je hoort het. Nog voor het einde van de week zou er over die Syrië-resolutie gestemd moeten kunnen worden. Als het aan Hollande ligt. Die dus vanochtend John Kerry en William Hake in Parijs zal ontvangen. We spreken later ook nog met Wessel de Jong, trouwens, onze correspondent in Amerika. Bijna kwart voor zeven. Bij Tessel, vlakbij de plek waar potvis Johanna vorig jaar aanspoelde, is een unieke fonds gedaan. Acht meter onder water ligt het wrak van een Britse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog. Althans, daar is maritiem onderzoeker Hans Eelman van overtuigd. Verslaggever Karen Albert trok naar Tessel. Op de veerboot van Den Helden naar Tessel. Ik kijk westwaarts. Witte koppen op de golven. Het waait hard misschien wel net zo hard als toen, in 1917. Een Britse onderzeeër van het type E36 is daar ergens gezonken. Nooit meer iets van gehoord, tot vorige week. De 70-jarige Hans Ilman was daar met zijn boot aan het varen... keek op de sonarbeelden en zag iets opmerkelijks. Ja, toch een onregelmatig bodembeeld... waarin zich voorwerpen begonnen verbonden... En dan ga je er toch iets dichterbij varen. En nog een keer een andere koers en nog een keer een andere koers. Die moderne zona, daar kun je dat mee opnemen. Maar je kan ze ook uh, aan elkaar plakken. En dan krijg je de vorm van een onderzeeboot. Waarvan ik toch in het begin al uh, dacht: nou, dat moet hem zijn. Dat op ongeveer deze plek een onderzeeër was vergaan. stond beschreven in het journaal van de E-43. De onderzeeër die met de E-36 in aanvaring kwam in januari 1917. Dat gebeurde terwijl de E-43 boven water lag om een zeil op de brug te zetten. En die draaide terug. En terwijl die terugdraaide zag hij op 50 yards, 45 meter afstand, dat is heel kort... een andere onderzeeboot op hem afkomen, hij heeft hard achteruit geslagen. Koers, toch nog geprobeerd naar het uit te halen. En die heeft hem van achteren aangevaren en die is dwars overheen gegaan... Plus het laatste regeltje, nooit meer iets van de collega E36 gehoord. 30 man zat er aan boord. Plus vijf torpedo's. Maar als het inderdaad de E36 is, waarom is hij niet veel eerder opgemerkt? Hij ligt er al ruim 95 jaar. Hij is waarschijnlijk kort daarna is hij, uh, ingezand. En uh, niet zo lang geleden heeft hij zich weer laten zien. En hoe komt dat dan? Gewoon door de golfslag? Ja, door stromingen en een dikke noordwestenstorm. Enorme zandverplaatsing kun je er hebben. En zo heb je hem wel. En zo ben je hem weer kwijt. Het liefst was Hans Eelman eerst zelf gaan duiken. Om te zien of hij gelijk heeft. Maar er stond te veel wind de afgelopen dagen. En daarom heeft hij de autoriteiten toch vast ingelicht. Dat is ook zijn taak als strandvonder. Een strandvonder is iemand die namens de autoriteiten actief speurt naar scheepswrakken. Maandag dan gaan de granalevissers daar weer vissen. En daar zitten vijf. Scherpe torpedo's zitten erin in dit schip. En het is in het verleden al gebeurd. Dat, uh, in de zuid voor Zeeland. Dat uh, een visserman zo'n ding naar boven haalde. En die is geëxplodeerd. En er zijn bij bijgevallen. Op de plek waar het vermoedelijke wrak ligt geldt voorlopig een vaarverbod. Tot duidelijk is of het inderdaad die Britse onderzeeër is. En dan? Bergen? Het is nog steeds eigendom van Engeland. En ook die torpedo's. En als die schade maken, dan kan de rekening daar naartoe. Maar ze kunnen ze ook bergen ja. eruit halen. Ik denk niet dat ze wat met de mensen gaan doen. Want dan heb je, ja, eh, anderen die ook roepen van... nou, ik wil opa ook terug hebben. Eh, dat kan niet. Het is een oorlogsgraf. Er zitten dertig jonge kerels zitten daar nog in. En, eh, nou, zo is het. Zo denken wij. Al dus. Maritiem onderzoeker Hans Eelman. Karen Albert sprak met hem op Texel. Verkeersinformatie, Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe zit het inmiddels op de weg? Nou, het is een beetje normaal voor een maandagochtend, 25 kilometer. En voorlopig is er nog niet zo gek veel gebeurd dan de dagelijkse files. Nou, daar staan de langste van richting Amsterdam op de A7 bij Waardenwormer. wormer Op de A8 vanuit Zaandam bij Ozaan 4 kilometer. En de A15 Goorkum richting Rotterdam 6 kilometer bij Hardingsveld-Giessendam. En wat zijn jullie verwachtingen voor de ochtend? Nou, we hadden verdacht wat meer regen te hebben dan we nu hebben. Maar nou, op zich is dat gunstig. Uh, ik verwacht ergens uit te komen rond de 175 à 200 kilometer. Tot later. Tot later, De Costa Concordia wordt recht opgezet in de komende uren. Daar zijn we zo dadelijk bij via onze correspondent in Italië. Nu Milo met Little in de middel. Het NOS Radio 1 journaal. Robin Visser. het is negen uh, minuten voor zeven. Waar ben jij inmiddels? Nou, ik, we stonden net even naar de... Naar de muziek. Ik zet net mijn koptelefoon weer op. Want ik had net eventjes mijn koptelefoon aan uh, meneer Kolmer gegeven. Dus okay. luid, ik wel even horen welke plaat we draaien. Oh. Wat vond u ervan? Nou, ik, ik vond het erom wel eens erg goed vandaag. Maar dit... dit hier Deet kon ik, geen, niet, wijs hier dit, kon ik geen wijs uit. Hier kon ik geen wijs uit. Helaas niet. Ik kom zo bij u terug. Meneer Kolmer is uh, directeur van de VOO. En waar staat dat voor? Uh, Vereniging Openbaar Onderwijs. Heel makkelijk. Michiel Jongewaard, Goedemorgen. Goedemorgen. De Vereniging Openbaar Onderwijs bevindt zich in een kantoor te Almere. Hoe is dat zo gekomen? Uh, nadat wij een heel mooi pand in de Jan Luikestraat verkocht hebben. Uh, oh. Een aantal jaren terug zijn we naar Almere verhuisd. Kijk eens aan. Ja. Goed. En met nog wat geld op de bank? Uh, <laughs> daar kan ik geen uitspraak over doen. Ja, over geld gaan, kunnen we toch wel hebben vandaag. Ja, van een ander. Van een ander. Ja, ik heb het vanmorgen even aangekondigd. Het ziet er allemaal niet zo heel erg mooi uit. Het wordt sowieso geen goede week, denk ik. Geen goed nieuwsweek, hè? Nee, uh, dat was niet de verwachting, denk ik, van de meeste mensen nee. al. Wij hebben het een en ander laten doorberekenen door vakbond MHP... de gevolgen van de kabinetsplannen voor de komende jaren. En zo ben ik ook bij jullie terechtgekomen natuurlijk. Want vooral gezinnen met kinderen die op de middelbare school zitten... die krijgen het de komende jaren flink voor de kiezen. Ja, er is een aantal ontwikkelingen die, die daarvoor uh, gaat zorgen. Onder andere het afschaffen van de gratis schoolboeken. Uh, daar zullen met name de middeninkomens uh, en de hogere inkomens last van hebben. Uh, want de verwachting is dat de lagere inkomens uh, daarvoor gecompenseerd zullen gaan worden. Zoals dat ook in het verleden het geval was. Um, andere zaken die natuurlijk de komende tijd gaan spelen. Is, uh, is toch dat scholen meer aan digitale leermiddelen uh, kost ook geld. gaan werken. Dat ja. kost ook geld. Daar moeten ouders extra bijdrage voor betalen. Ja. Uh, kunnen we Anne binnen trouwens? Want we staan hier ja. nou een beetje te klappen. Tanden. Het is alweer fris ook, hè. Het is ook. Het wordt echt herfst. Niet alleen herfst in de portemonnee. Maar ook gewoon herfst. We gaan even het kantoorgebouw uh, binnen. Zeg en jullie hebben ook uh, zelf een, een telefoonlijn. Ouders kunnen naar jullie bellen. Ja. Gebeurt dat ook? Uh, collega's van mij zitten aan de telefoon. Iedere schooldag. Uh -huh. um, en beantwoorden vragen van ouders met schoolgaande kinderen. En die vragen die gaan over van alles. Over pesten. Over zitten blijven. Over overgaan. Ja. Uh, schoolkeuze. Maar die gaan ook over kosten. Waar ouders mee te maken krijgen. We hebben vanmorgen de eerste reactie is binnen op mijn weblog op nos.nl van Ike. Uh, Ike, bedankt voor je reactie. Zij zegt: Heeft sparen nog wel zin? Ik houd in ieder geval de hand op de knip. Uh, wat kunnen jullie adviseren aan ouders die nu schoolgaande kinderen hebben? Die kinderen hebben die naar de middelbare school moeten. Nou, ik denk dat het goed is dat ouders zich realiseren dat de oude bijdrage die bestaat in het onderwijs, dat die per definitie uh, vrijwillig is. Ouders zijn niet verplicht. Die te betalen. Dat is een terugkerend thema, hè? die discussie ja. daarover. Dat speelt al decennia en dat zal uh, ongetwijfeld ook zo blijven. Uh, maar het is belangrijk dat scholen, en, en veel scholen doen dat al wel... maar het is belangrijk dat scholen daar ook uh, helder en uh, ja. daar goed over communiceren... waar ze dat voor gebruiken, die ja. oude bijdrage. Ja. Verder schrijnende gevallen. Kunnen jullie iets met... Mensen die het moeilijk hebben, het behalve advies geven? Nou ja, we hebben een. Die, die adviesdienst is een telefonische informatiedienst. Dus wij kunnen niet elke individuele ouder bijstaan. In het verleden hebben wij er wel eens voor gekozen om. als het echt om een schrijnend geval ging. Uh, mee te gaan de rechtszaal in. Ja, ja, ja. Um, en, en wat we ook doen is contact opnemen met scholen en schoolbesturen. Ja. Heeft maar ja, een rechtszaak tegen rechtsplannen, dat. Uh... Ja, We zouden het kunnen proberen, maar ja. ik weet niet of de landsadvocaat... Uh, nee, nee. of, of we daar een kans maken. Lijkt me niet echt een verstandig traject ook. Nou ja, goed. We gaan vanochtend praten over die eh, kabinetsplannen... en de gevolgen voor ouders en hun schoolgaande kinderen. Straks komt Nick van Holstein ook hier van de, van de vakbond MHP... die al die rekensommen heeft uh, gemaakt. En natuurlijk, meneer Kolmer, tussen de muziek door... gaan we ook nog met u praten. Nou, fantastisch. Hopelijk dat u nog tips heeft. Ik heeft ver... u nog kinderen op de middelbare school? Hè? Nee, die zijn, die zijn deze dans net ontsprongen. Althans, ja. uh, ontgroeid. Ontgroeid. En u? Uh, nee, geen, geen kinderen. van. Nee. Nee. Geen last van. Ik ook niet. Dus ja, we moeten het toch echt uh, van de ervaringsdeskundige zelf hebben. Ik zou zeggen, kom naar mijn weblog of uh, Twitter. Uh, uh, Lara heeft het uh, adres. Ja, dat is Adla Radio. Top, Lara? Ja, ja zeker. <laughs> Mark Robin, dank je. Tot zo. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Alleen maar minnen in 2014, zo vat de Volkskrant de CPB cijfers die gisteren naar buiten kwamen samen. Koopkrachtdaling is voor verschillende groepen met oranje en rode staafjes grafisch weergegeven. Krant ziet helemaal geen lichtpuntjes. Het staafje van de gepensioneerden is het langst. Aha, nou. Nederlandse economie blijft achter vergeleken met het gemiddelde van Europa, dat schrijft het AD vanochtend. En Trouw kiest voor de kop: werkloosheid stijgt tot bijna 10%. Vakbonden FNV en CNV Noemen dit desastreus en ontoelaatbaar. De Telegraaf heeft de, de grootste letters gereserveerd... voor toch een positieve boodschap. Werkenden ontzien. En dat is dan te danken aan belastingverlagingen. Volgens de kleine lettertjes geldt dat overigens alleen voor werkenden... die tussen de 175 en 350 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. De rest van de werkenden levert wel koopkracht in. Nou, ook het AFD oogt minder somber met de kop. Bezuinigingen ontzien groei. Bezuinigingen schaden de economische groei nauwelijks. En de werkgeverslasten stijgen beperkt. Daarna komen net als bij alle andere kranten de koopkrachtdaling en de hoge werkloosheid aan bod. Trouw kiest voor een hele andere opening. Den Haag wist van executies in Indië. Hooggeplaatste politici zouden al in 1947 van de methode Westerling geweten hebben. Waarbij burgers standrechtelijk werden geëxecuteerd. Zou blijken uit archiefstukken. Zo schreef een Kamerlid aan minister-president Bill... dat de extremisten en de mensen die hen aanwezen doodgeschoten werden. Hij schreef dat de methode veel succes had... maar dat het niet te hopen was dat dergelijke methoden... bekend werden voor het Wereldforum. Het AD schrijft over een concurrent van de politieke partij 50+. Plus. De ouderenpartij gaat in ongeveer 20 steden meedoen... aan de gemeenteraadsverkiezingen. En zou zelfs overwegen mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteren werd in een besloten vergadering... start zijn van de partij gegeven. Weet je hoe ze heten? Nee. Opa. Leuk hè? Ouderen, politiek, actief. Opa dus in de politiek. Eerst lokaal en dan hopen ze ook te gaan deelnemen... aan de Tweede Kamerverkiezingen. U leest het in het AD vanochtend. En na 7 uur...